Dit is van kersteren met het NOS-journaal. In verschillende landen in Centraal-Europa hebben de hulpdiensten dit weekend de handen vol aan noodweer. In Polen, Tsjechië en Slowakije viel veel regen. Tienduizenden mensen kwamen zonder elektriciteit te zitten en huizen en wegen liepen onder. Alleen al in Polen rukte de brandweer gisteren en vandaag meer dan 3000 keer uit. De komende dagen wordt er ook veel regen verwacht in de Alpen. Wat mogelijk leidt tot overstromingen, modderlawines of aardverschuivingen. En vooral in Noord-Italië wordt heel veel regen verwacht. In Oostenrijk is een vrachtwagen ontdekt met 53 mensen in de laadruimte. De vrachtwagen was op weg naar Duitsland. De politie denkt dat er sprake is van mensensmokkel. Er zaten ook kinderen verstopt in de laadruimte. Vier mensen zijn opgepakt. Drie van hen komen uit Turkije, net als de meeste mensen die gesmokkeld werden. Gisteren werden bij Salzburg twee vermoedelijke mensensmokkelaars aangehouden. Zij hadden elf mensen in hun bestelbus, vermoedelijk ook uit Turkije. En het lichaam van Yevgeny Prigozhin, de leider van de Wagnergroep, is geïdentificeerd. Dat meldt een Russisch onderzoeksteam. Ook van Dmitri Oetkin, oprichter van het huurlingenleger, staat nu definitief vast dat hij om het leven is gekomen bij het vliegtuigongeluk vorige week woensdag. Er is nog niet duidelijk over de oorzaak van het ongeluk... maar inlichtingendiensten houden rekening met een explosie aan boord van het toestel. In de Eredivisie heeft Feyenoord de eerste zegen van het seizoen geboekt. Thuis tegen Almere City werd het 6-1. Santiago Jiménez maakte twee goals. De wedstrijd werd lange tijd onderbroken vanwege het onweer. Eerder op de middag won ook PEC Zwolle voor het eerste het seizoen... met 1-0 van FC Utrecht. En Sparta heeft Heerenveen overtuigend verslagen. In Friesland werd het 0-3. Het weer. Eerst nog wat buien met kans op hagel. Vanavond en vannacht minder buien. De minimumtemperatuur is op een graad of 11. Morgen geregeld zon. Ook een enkele bui. En dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. He. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Pissol Radio Show 1556. Stuart Jones die heeft de aftrap van een nieuw verzamelalbum van GAP Music uit Engeland. Um, die uh, dit is eigenlijk vervolg, want als ik de titel noem Music for Gentle Relaxation volume 3. Nou dan snap je wel dat er 2 en 1 hier nog aan vooraf zijn gegaan. Daarna komt Christina Welling met Wreath uh, of Wind. Ja, ja. Eens even kijken. En dan zijn er nog een aantal mensen die uh, toch redelijk dominant aanwezig zijn in dit uh, programma. En dat is helemaal niet erg, want ze hebben hele mooie muziek en fijne muziek gemaakt. Zoals Sherry Finzer. Zij komt met, uh, ik dacht, twee, drie albums. En uh, dat geldt ook voor James Asher. Met de track Jungle Party. Dat is track 13 in dit uur. En dat is uh, toch wel. Ja. Het is eigenlijk geen uh, Nieuw Aids muziek in de zin van dat je er helemaal bij uh, gaat ontspannen. Maar het is een ongelooflijk knap uh, swingend nummer geworden. Goed, uh, we sluiten af met Etopes, met een variant. En uh, dat is natuurlijk een hele eigen versie van Nieuw Aids muziek. Piecelradio.info, daar vind je alles terug. En ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en rust lekker uit. Thank you. Al Jewer, and I'm Andy Matran. We're happy to be on Peaceful Radio. Please visit our website at al-andy.com. Visit my website www.anayamusic.com Thank you.